Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie roept demonstranten op, het op om het Maliveld te verlaten. Mensen hebben zich daar verzameld om te protesteren tegen de coronamaatregelen, maar het is veel drukker dan toegestaan. De politie roept demonstranten nu op om te vertrekken. Deze vrouw stapt weer in de auto op weg naar huis. Ja, laten we wel wezen, wij zijn, wij zijn voor vreedzaam en geweldloos demonstreren. Dat is waar we ook voor zijn gekomen, net als heel veel andere mensen hier. En het is natuurlijk ieders eigen keuze wat ze doen. Alleen, wij hebben wel gezegd van, we gaan voor vreedzaam en geweldloos. En dat is voor ons ook de reden dat we gaan. Eerder sloten agenten de wegen naar het Maliveld al af. En er reden ook geen treinen meer naar Den Haag. Een uitvaartcentrum in Amsterdam waar de doodgeschoten Martin van der P, beter bekend als Polletje... ...licht opgebaard, is bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Dat heeft de burgemeester besloten nadat de politie aanwijzingen kreeg... ...dat tientallen harde kernsupporters vanmiddag afscheid namen, kwamen nemen... ...van de veroordeelde crimineel en Ajax-hooligan. Instagram heeft het account van Martijn Koning verwijderd. Waarom, weet hij niet, zegt de cabaretier op Twitter. Afgelopen week was er veel om hem te doen... ...na zijn roast van forumleider Thierry Baudet aan tafel bij Jinek. Koning maakte het zo bond dat Baudet wegliep tijdens de uitzending... En een basisschool in het Overijsselse Enter, waar minstens 50 mensen besmet zijn geraakt met corona, gaat morgen weer open. Volgens de directrice kan het gewoon, want ze houden zich keurig aan de adviezen. We moeten ons houden aan de afspraken van de GGD... Of van het RIVM. En dat is enerzijds of je laat je testen. En als het dan negatief is mag je na vijf dagen weer naar school. Doe je dat niet en daar zijn ouders vanzelfsprekend vrij in, dan kun je na tien dagen weer naar school komen. Wel blijven sportclubs in het dorp voorlopig dicht om verspreiding te voorkomen. En de burgemeester van Enter vraagt inwoners om zich extra goed aan de regels te houden. De meeste besmette mensen hebben de Britse variant van het virus te pakken.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 Lekker beginnen van het derde en alweer laatste uur van Zandvoort op zondag, op deze zonnige zondagmiddag. Je hoorde de Nederlandse band Spargo. Ja, die ken je onderweer van uh, You and Me. En ook dit was een uh, hit uh, van z'n allen. Alhoewel wel een uh, kleiner hit uh, dan die andere Head Up to the Sky en uh, You and Me. Maar wij deden even lekker mee met de single uh, Just for You. Het uh, derde uur beginnen we even met een uh, Net uh, bericht. Uh, hebben we zojuist. Of althans, dat is zo rond kwart voor vier verspreid in Zandvoort. Het ging om een vermiste jongen in de omgeving van de AEJ van de Molenstraat. Een jongen van vijf jaar die werd daar vermist. Maar we hebben goed nieuws. Hij is inmiddels in goede gezondheid aangetroffen, Albert-Jan. Perfect. Goed, goed, goed slot van dit verhaal. Precies. Daar wilden we deze derde uur mee beginnen. Goed, nou nog weer goede berichten natuurlijk tijdens pit report over een tweetal uh, platen. Want uh, we gaan uh, uh, even terugkijken. Uh, het is vandaag de derde dag uh, van de trainingen uh, in Bahrein. Uh, om de auto's te leren kennen. En uh, we kijken heel, heel even terug naar de vrijdag. Want toen kwam Max voor het eerst in, uh, in, uh, in actie. En dan uh, kijken we ook nog even naar de tweede dag. En de derde dag die vandaag uh, verreden wordt. Max komt nog uh, één keer. Uh, of tenminste, de, de middag in uh, Bahrein deze zondagmiddag nog in, in, in actie. En uh, Lewis Hamilton is erg onder de indruk van Red Bull. Nou, dat is toch ook... Uh, ja, dat, ja, dat zei die verleden jaar ook, die... <laughs> ook. Goed, dat uh, tijdens spit Report. Half vijf hebben we dieren van de week. En we besteden nog een keer aandacht aan. De ik, Willem Weken, van het dierenthuis Kennemaland. Want ze zoeken doordat ze dus de, de dierenopvang... tijdens vakanties uh, niet hebben gehad dit jaar. Dan hebben ze natuurlijk ook die inkomsten uh, moeten, on, moeten uh, ontberen. En ze willen toch graag dat u sponsort dan wel meedenkt en wellicht wat geld ter beschikking wil stellen. Voor de continuïteit, voor, het, voor, voor de hokken en voor de, iets extra's voor de dieren. En dat hebben zij de ik wil hem ik weken genoemd. Momenteel nog twee katten in het dierentehuis, Bobo en Bliksem. En als die een thuis hebben gevonden, dan, dan is het even weer rustig in het dierentehuis. Want dan zit er op dat moment niks meer. Geen hond meer en geen kat meer. Uh, goed, uh, Zos Live, iets over half vijf. Het is zover een uh, Zandvoort op zondag live een registratie van een pop live concert van een artiest of van een band. En uh, in de tijd dat er nog publiek bij aanwezig mocht zijn. En vandaag is de uh, eer aan Rob om er een uit te zoeken. En, uh, ik ben eruit. Ben je eruit? Ja, okay, nou, de, ik zeg het nog niet, nee, maar ik niet. ben eruit. Nee. Cliffhanger is een cliffhanger. Het gedicht van de dag, ja, het kan niet anders. Want vandaag, of tenminste vorige week is het begonnen. En wel het asperge seizoen. Dus we hebben het gedicht van de dag. En de, de titel is De verliefde asperge. Maar laat u niet misleiden, het einde is nogal tragisch. Dat om kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. En we gaan op naar de Pit Report. Doen we met twee Nederlandstalige platen. Allebei op dit moment een hit. In de top 40 als eerste Susanne en Freek en Gouds. En erachteraan de single van Chris Cross, Amsterdam en Kraantje Papi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 Wat we zeiden over anderen, kijk, daar lijken we niet op. Wat je nu ziet, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is. Maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. Leven pijn, nog langer zonder jou te zijn. Maar dan ook wat ik je laat ik gaan. Dus hoog je dan.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 Dat waren twee hits van dit moment achter elkaar. Ze is de nieuwe Susanne Freek en Guuds. een Chris Cross, Amsterdam, Kruik Papi en Pommelietijn, Thijs en uh, Tranen. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Daarmee is het alweer kwart over vier geweest. Hij vliegt weer voorbij. En albert -Jan, uh, ja, die heeft voor ons uh, de testsessie daar in uh, Bahrein gevolgd. En uh, ik ben uiteraard heel benieuwd hoe het met onze Max gegaan is, Albertjan. Ja, nou dat is vrijdag begonnen en vandaag is de, de laatste dag alweer van de drie dagen uh, trainen en uh, data vergaren, om het zo maar te zeggen. Dus we gaan even kort terug naar vrijdag, want toen was uh, Max gelijk aan de beurt. En Max kijkt uh, terug op een productieve en ook positieve uh, eerste uh, testdag. Dat was dus uh, vrijdag in Bahrein. De Nederlander kende geen problemen en reed liefst 139 rondjes. Dat is meer dan 750 kilometer. Het was een hele positieve dag al dus, Max, in Bahrein. Ondanks de lastige omstandigheden hebben we veel kunnen rijden. Het was warm en er stond veel wind. En dit circuit is sowieso zwaar voor de banden. Maar ik ben heel blij mee van vandaag. Over snelheid hoeven we het natuurlijk nog niet te hebben. Want we hebben ons programma kunnen draaien en daar ging het in eerste instantie op. Nou, tussendoor verstappen noteren ook wel de snelste tijd van die dag... maar dat is bij tests, zoals gezegd, van ondergeschikt belang. Gaan we naar de tweede testdag. Valtteri Bottas heeft tijdens de tweede dag van de Formule 1-test in Bahrein... de snelste tijd neergezet. De Mercedes-coureur deed in een de middagsessie 1.30.2 over zijn rapste rondje. Mercedes maakte zaterdag ook veel kilometers dan, meer kilometers dan de eerste dag... toen Bottas nauwelijks in actie kon komen... vanwege een probleem met de versnellingsbak. Aan het einde van de middagsessie noteerde de Finn zijn snelste tijd. Toch was het uh, zeker geen vlekkeloze dag voor de topteam van uh, uh, Lewis Hamilton, want Lewis Hamilton zorgde s ochtends voor een rode vlag na een spin in bocht 13. Ook op andere delen van het circuit oogde de Mercedes wat instabiel. Al was het dus uh, wel een, een stuk productiever dan de eerste dag. Uiteindelijk reed Hamilton s 58 rondjes en teamgenoot Bottas na de middagpauze hetzelfde aantal. Desalniettemin heeft Mercedes na de eerste twee dagen de minste kilometers gemaakt van iedereen. Ook op zaterdag waren alleen McLaren en Austin Martin minder actief. Ook nog even bij Red Bull Racing had Sergio Perez de, de tweede dag op die zaterdag het stuur in handen. De Mexicaan noteerde de achtste tijd van de dag en kwam tot 117 rondjes. Met nog ruim een uur te gaan in de tweede sessie verloor Perez op het rechterstuk plots een deel van het bodywork van de auto bij de motor toen hij achter Nicolas Lafitte reed. De monteurs van Red Bull konden het euvel vrij snel repareren... waarna Perez de baan weer op kon. Uh, dan gaan we naar dag 3. Uh, uh, de ochtendsessie. Sergio Perez heeft tijdens de derde en laatste testdag... dus dat was vanmorgen in Bahrein, de snelste tijd neergezet in de ochtendsessie. De coureur van Red Bull noteerde een tijd van 1.30, 1.8, Perez was wel de man met die het minste rondjes deed, namelijk 49 tijdens... Tijden zijn zoals gezegd daarnaast van ondergeschikt belang tijdens de testteam proberen dan van alles uit om te proberen om zoveel mogelijk data te verzamelen. Uh, Mercedes richtte zich ook nog niet op de, snelste ronde, op de snelle rondes. Het topteam verloor eerder kostbare tijd. Maar Valtteri Bottas kwam nu met 86 rondjes rond Kimi Räikkönen. Uh, 91 was nog iets productiever. Zondagmiddag worden de testen afgesloten. Max Verstappen kruipt dan weer achter het stuur van de RB16B. En vrijdag, zoals gezegd, reed de Nederlander de eerste dag zonder problemen. Dan nog even tot slot. Lewis Hamilton is onder de indruk van de prestaties van de Red Bull... tijdens de testdagen in de Formule 1 in Bahrein. Red Bull ziet er heel sterk uit. Ik zou zeggen een ander dier dit jaar... zei de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes op het circuit van Sakir die zelf nog niet echt op gang is gekomen in zijn Mercedes. Tot zover. Dankjewel, je Albert-Jan. En ik zie trouwens ook dat onze Max inmiddels gevaccineerd is tegen corona. En dat zal hij waarschijnlijk niet van Hugo de Jonge gehad hebben, dat vaccin. Moet wel via Monaco gelopen zijn, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Dat, ja, anders, anders kom je er ook niet aan. Alhoewel, er zijn nou, op, mensen die... Op, op het circuit kan je ook laten. Dat wordt ook getest, hè? Nee, maar gevaccineerd. Al gevaccineerd, ja. oh, oké. Okay. Uh... Nou ja, Maarten voor Rossum lukt het ook om uh, iedere vaccin te krijgen. Dus tot zover uh, de Pits Report op deze zondagmiddag. We gaan even de regen in. Wel een beetje in dezelfde sfeer als uh, SOS Live uh, zometeen. Lijkt het wel een klein beetje op. Dat is van uh, Blue Nile en Tinseltown in the rain. Deze week trouwens, tot en met vandaag, is uh, de collecte de jaarlijkse collector van Jantje Beton uh, Albert Jan. Okay. Alleen uh, door uh, corona kunnen ze natuurlijk uh, niet uh, langs uh, de deuren voor de collector. En in die uh, collecteert uh, de scoutinggroep De Buffalo's. Uh, voor hun uh, eigen clubkas. En 50% van de opbrengsten gaat dan ook direct de clubkas uh, in. En uh, ja, als het goed is, heeft iedereen in Sanford... inmiddels een folder, ik zal hem even laten zien... een okay. folder uh, in huis uh, in de brievenbus uh, gekregen. En dan kan je nog uh, tot en met uh, 31 maart via een QR-code... kan je een uh, bedrag uh, overmaken naar uh, Jantje Beton. En dan uh, ja, daar staat het uh, gemerkt als zijnde van uh, de Buffalo's... En dan komt dus 50% van de opbrengsten gaan naar de Buffalo's in Zandvoort. Dus doe daar mee, help mee. En het is speciaal voor kwetsbare kinderen die daarmee gesteund worden... door scouting de Buffalo's via Jantje Beton. Ja, goed initiatief. En Dat dacht ik. We gaan kijken naar de eindstanden van de wedstrijden half drie, Albert-Jan... Uh, ja, nou ja, de, de VWV Venlo... Uh, die, was, die was om kwart over twaalf trouwens. Fortuna Sittard, die neem ik ook even mee. 1-3 eind En dan uh, de andere wedstrijd die uh, wel om half drie uh, was... was PSV tegen Feyenoord. Eerst tot Feyenoord voor. Ik denk, het zal toch niet gebeuren. Nee, het gebeurde ook niet. Het werd 1-1. Want uh, PSV scoorde toch nog uh, één mager doelpuntje. En zojuist is afgelopen FC Utrecht thuis tegen Vitesse... Eindstand 1-3. Zometeen om kwart voor vijf... zo vlak voor het gedicht van de dag... dan gaan ze aftrappen in Zwolle... Pek tegen Ajax. Tot zover. Inderdaad, tot zover. En op naar dier van de week... met deze single van Caroline Loba. Het verhaal van Caroline Lohme en Stella Wat, zo vlak voor het dier van de week. En uh, ja, gisteren hadden we er al aandacht voor, voor Willem en ze, ik Willem Weken. Ja, en Willem is inmiddels ook uh, vertrokken en heeft hem thuis gevonden Laten we hopen dat, uh, de, dat hij daar uh, langere tijd uh, kan uh, verblijven. En dat uh, ja, hij had toch wel nodig aandacht nodig. Nou, we zitten met name qua opvoeding, maar uh, de mensen zijn twee keer langs geweest. En hebben daar uh, kennis gemaakt met Willem. En het zag er allemaal goed uit. Goed, uh, dus uh, wat momenteel bij het dierenhuis Kennemerland is... en dat doen we vandaag uh, voor de laatste keer. Uh, die hebben, geven, uh, hebben een actie onder de titel de Ik-Willem-Weken. Want de coronacrisis heeft er ook goed ingehakt bij het dierenhuis in Zandvoort. Normaal was het dierenpension goed bezocht... en zat het elke schoolvakantie vol. Het pension zorgt voor een groot deel van de inkomsten...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 Wil je liever een verblijf adopteren voor één of meerdere jaren van een hond, kat of konijn? Met deze inkomsten kunnen de verblijven nog beter gemaakt worden voor de asieldieren. Je adopteert al een katten of konijn een verblijf voor 60 euro per jaar. Een hondenverblijf is 120 euro per jaar. Denk je, nou dit is leuk voor ons bedrijf, dan uh, krijg je daarvoor in ruil een gratis promotie op de socials en de website van het dierenasiel. Help ook mee om uh, uh, de opvolgers van Willem uh, goed te voorzien van een verblijf. Van een prettig verblijf. Doe ga dan naar hashtag Willemweken. Schroom dan niet en stuur een privébericht via de Facebookpagina van, naar het, van het asiel of een e-mail naar het dierentuiskenneland, apenstaakje dierenbescherming.nl dierenbescherming.nl. Momenteel nog twee katers in, uh, in, in het dierenasiel. En de een heet Bobo en de ander heet Bliksem. En als die ook een thuis vinden, dan wordt het even rustig in het Dierenthuis Kermeland aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskermeland.nl want ook de Bobo en Bliksem verdienen een thuis. En deze dieren vind je ook op ons tv-kanaal Kanaal 40. Digitaal via Sigo. Het dier van de week elke zaterdag en zondag uh, zo rond half vijf. En op het uh, CFM tv-kanaal. hier Chicago. Zo vlak voor SOS Live. Everybody needs a little time. I heard a say from each other. Even lovers need a holiday. En zo maak ik het uh, mezelf best wel moeilijk eigenlijk. Uh, het zo, want nu ja. moet je dan weer overheen zien te komen. He, met een uh, SOS Live. De singer van Chicago. Hooggenoteerd altijd in de top 2000. Met hard to say I'm sorry. We zijn er wel toegekomen aan de SOS Live. En vandaag is het inderdaad uh, mijn beurt. We gaan voor deze SOS Live gaan we naar uh, Parijs toe. Daar heb je een heel oud uh, concertzaaltje. Dat is uh, de oudste concertzaal van uh, Parijs. In uh, 1889 uh, is dat uh, zaaltje opgericht. En uh, er kan uh, maximaal 2000 uh, man of vrouw uh, kan erin. Ja. Dus uh, heel, uh, heel uh, kneuterig eigenlijk, uh, wat dat betreft. Als je het vergelijkt met uh, de zalen uh, van tegenwoordig. En niet de minste namen hebben daar opgetreden. Zoals uh, Edith Piaf bijvoorbeeld. Ik wou, ik, ik, wou, ik denk, ik, zeg, ik, ik, ik spring even, even in. Ja, Olympia. In, ja. Als, nou ja, Charles Asnavour heeft daar opgetreden. Uh, maar inderdaad, inderdaad, Ede Piaf. In top. die Olympia in uh, Parijs, daar ja. hebben we het over. En in april 2017 was het de beurt aan Sting. En we gaan uh, een van, de, ja ik had uh, meerdere platen, Message in the Bottle had ik van uh, Sting. Ja. Maar ik heb uiteindelijk toch voor, uh, uh, nee, Every Breath I Take, moet ik zeggen. En uh, uiteindelijk toch voor Message in the Bottle gekozen. Live inderdaad in die uh, uh, in, uh, Olympia in uh, Parijs. Hier is Ting, geniet ervan. Yes, my message in the bottom Message in the bottom 2017 in die Olympia in Parijs. Het optreden van Sting en Message in de Battle. Ja, wat een geweldige live optreden daar in dat pittoreske zaaltje. Met maximaal 2000 man die daar aanwezig waren. Ook tijdens dit optreden van uh, inderdaad Sting. Tijd voor het uh, gedicht van de dag. En vandaag...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 Echt een reuze wijf Gewoon om op te vreten Laatst droomde ik de hele nacht Aan één stuk door aan jou Jij werd mijn bruid, mooi wit Omdat ik van sleepasperges hou Plots, plots werd mijn droom brut verstoord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 om, zo uit, om zo, ons zo uiteen te rukken. Ik heb jou daarna nooit meer gezien, want ik, ik lag bij de stukken. Weet je wat ik nou het gekke vind? Het is eigenlijk heel stom. Terwijl ons leven in de grond begint, is het bij de mensen net andersom. Ik dacht bij mezelf van uh, het uh, laatste gedeelte van uh, dit programma wordt nog een beetje vrolijker. Hè? <laughs> Steeds vrolijker, maar uh, nee, daar word je niet echt vrolijk van. Zo'n zo, zo vreed en triest gedicht. Maar ze zijn zo lekker. De verliefde Asperge, ja, daar past deze plaat ook bij. Hè? Speciaal voor de verliefde Asperge. Especially for you. Als je dan dat verhaal van die uh, verliefde auspersie in je hoofd hebt... en je hoort deze plaats. Oh, oh. Ja, één groot drama is het dan al. Especially for you, Kali Minhoek en uh, Jason uh, Donovan. Nog twee hey, well platen, waaronder deze van Link Collins. Do you, you, you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have the next day... up, bitch, you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Doing anything but we can better do by ourselves. So from now on, we're going to use what we got to get what we want. Deze klassieke, disco klassieke van Lincoln's en You Better Think. Het zit er alweer op. Albert-Jan, heb je nog nieuws? Ja, ja, nee. Ajax al gescoord of uh, niet? Uh, ik heb nog geen bericht gehad. Mijn telefoon is niet zo snel. Dus zal ik even kijken ja, kijk wat van even, kijk heeft. hij voor mij gedaan heeft. Kijk jij maar even wat hij voor jou uh, Misschien is hij voor jou of beter. Ja, bij mij hebben ze in ieder geval afgetrapt. Dus dat, <laughs> dat is in ieder geval iets. Maar verder eh, ben ik ook niet gekomen over je handen. Morgen gaan we Vanaf morgen gaan we stemmen natuurlijk, ja. drie dagen lang. Tot en met woensdag. En dan uh, woensdagavond. Daar, daar keek, ik, keek ik vroeger elke keer wel naar. De, wellicht nu woensdag ook van uh, als, die, als die cijfers dan binnenkomen van de diverse plaatsen en, en gemeentes. Dan, uh, dat, dat, dat, op de Nederlandse televisie heb je dan zo'n grote verkiezingsuitzending. Ja, als eerste komen de uitslagen van Lutje Broek. Uh, ja, uiteraard Groningen. Ja. Groningen, wat wil je nog meer? Uh, ik weet als niet of Lutje Broek in Groningen ligt. Maar goed, dat is weer wat anders. Wel nee. die kant op. <laughs> we, ga, we gaan in ieder geval stemmen. En of we dat dan maandag doen, dinsdag of woensdag. Laat uw stem niet verloren gaan. Zo is het. En ik hoop nogmaals dat er, dat er veel uh, 70-plussers goed gestemd hebben via de, via de post. Want dat zal anders zondig zijn als dat uh, uitloopt op een debakel. Zo is dat. Dus nou, wij gaan ook stemmen. Ja, wij gaan ook stemmen. En wat gaan we nog meer doen? Uh, uh, oh, ja, we hebben belastingpapieren aan de gang. Die moeten dan ook nodig de deur uit. Uh, nou, je hebt tot 8 uh, mei de tijd, hè? Dus, ja, uh, maar dat, dat, brand, dat brandt gewoon. Dat moet weg. Dat is dat we klaar. Weg af, dat af, je er vanaf afhandelen. It. Afhandelen ja. die handel. Oké, okay, nou, het zonnetje schijnt lekker, fijne zondagavond en. Uh,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 Vijf uur.